Luister er nog maar goed naar want hij gaat de laatste dag in als zijn de Elspla David Bowie met Let's Dance uit 1983 want morgenavond om deze tijd dan kiezen we weer een nieuwe in de afwasje overgadering. Welkom, luistervriendinnen en luistervrienden, en alle andere toehoorders die dit programma maar mogen horen via Radio Els 558. Het is vandaag donderdag 26 november van het jaar, dus alles 2015. En tot een uurtje of zes ongeveer is dit weer af. Oh nee, dat moet precies een uur zijn van Els tegenwoordig. Ja, anders past het allemaal niet in de non-stop programmering, volgens mevrouw Els. Ja, zo werkt dat hier. Ik heb hier eigenlijk bar weinig te vertellen wat dat betreft. Maar goed, ze brengt straks gewoon weer lekker een beetje chocolademelk met wat rum, dus dat is ook wel wat waard. En uh, ik zit even nog een beetje te vernikkelen in de studio, want Els was wel vergeten de verwarming aan te zetten, dus de zender was bijna bevroren. Het is wel lekker weer geweest vandaag eigenlijk, maar het was wel natuurlijk een beetje wintersweer al, hè? en ik weet niet uh, hoe het bij jullie is, maar als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik een prachtige avondrood. Je zou er foto's eigenlijk van kunnen maken, helaas, ik heb geen tijd ervoor, maar kijk maar eens even naar buiten, als je het uitzicht in ieder geval hebt, dan zie je een prachtige rood bloeiende avondzonnetje, ja, en dat is altijd wel mooi in de winter natuurlijk. Uh, wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. Zoals weer nieuws en verkeer. En we hebben muziek van Samantha Fox van Kid Creole. Van Sniffende Tears, maar niet het beroemde. Gewoon uh, eens een keer een heel ander plaatje van de jongens. We hebben Kiki D. We hebben Graham Ness. We hebben Barry White. We hebben De Voortops. We hebben Het Goede Doe. We hebben C. Jerome. We hebben Julio in zijn regio's, We hebben Merriman, We hebben Emily Harris. Het zit helemaal bommetje, bommetje vol. En de eerste plaat is weer zoals gebruikelijk uit 1965. Hier zijn de Pantoms. And I'll go crazy. I'll you, yeah. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. 'Cause I love I love you, yeah. Nobody else. If you quit me, I'll go crazy. If you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 yourself and nobody else, you gotta live for yourself, yourself and nobody else if you leave me. You gotta for yourself, yourself and else. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. I love... Even trouwens, superfan Brenda bedanken voor het promoten van de programma van de Ava show Want dat zag ik net even op de pagina van Facebook van de Vrienden van Els. Ik was er helaas zelf niet aan toegekomen. De Ava show All Hit Race radio. radio Els 558. Lekkere May Dine, Dine Country muziek is dit van Emily Harris en You Never Can Tell uit 1977 zit je aan de op, heel smakelijk eten uiteraard en heb je het al op en ben je aan de afwas dan zijn we er ook natuurlijk met de afwas show, hè. Het is inmiddels al 11 minuten over de klok van 5 uur geworden en ik heb nu wel een bijzonder plaatje hoor, ten eerste gewoon qua muziek op zich is het gewoon een prachtig plaatje. Maar het heet Mary Ann en het wordt uitgevoerd door de jongens van Merryman, hoe toepasselijk. We gaan terug naar 1969 hier bij Radio Els 558. All day, all night with Marian Down by the seaside, sift sand Even little children love yeah Down by the seaside, sift in sand Oh Miriam, oh Miriam Won't you marry me? We can settle down and have some brandy in our tea. Leave your fuddle mama home, she never will say yes. If mama don't know now, oh she can guess for Miriam. All day, all night, Miss Miriam. Oh yeah, down by the seaside, sifting sand. Even little children love Miriam. Down by the seaside, sifting sand. Oh, when we marry, we will have the time you ever saw I would be so happy, I'd kiss my mother-in-law All the little children running in the bamboo hut One for every palm tree, and coconut for Miriam All day, all night, Miriam oh, yeah. Down by the seaside, sitting sand Even little children love Miriam Young by the seaside, sifting sound. Oh, when she walks along the shore, people all she greet Wild birds fly round her and fish come to her feet in her heart there's love, but I'm the only man Who's alive to kiss my Sweet Miriam, oh Miriam. All day, all night is Miriam. Oh yeah, down by the seaside, in sand. Even little children love Miriam. Coconut. Coconuts Coconut nuts muziek noem ik dit altijd. Uit 1969 Mary Ann van de Merryman. Ja, hoe toepasselijk hè. Leuke muziek is dit hier in de Affashow. Show hè. Ja, geweldig allemaal. De Afwas Show. Dit is Radio Els 558. Met Ferry de toch?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 Ik wil dat me acompañes, mujer, Dat je conmigo tu me, en dat je, el viento en otoño acaricie sí en estar juntos y unidos, iguales que ayer.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 Heerlijke warme Spaanse muziek en dat is net wat ik nodig heb, want ik heb hier een paar voeten, het zijn gewoon ijskompen. Ja, het wordt langzaam een beetje warmer in de studio, dus. Uh... We komen er wel, maar ik zit hier gewoon soms af en toe in mijn handen te wrijven. Zo koud is het hier nog. Even papiertjes pakken. De krant. Tot na Sinterklaas is er geen sprake van winterweer in ons land. Al denk ik daar het wel een beetje anders over. Opnieuw stelt zich een krachtige westelijke stroming in. En volgen regen en veel wind elkaar in razend tempo op. Tegen het einde van de 10-daagse... Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Wordt het droger, rustiger en mogelijk ook kouder onder toenemende hoge drukinvloed. Afgelopen nacht ontstond opnieuw gladheid bij temperaturen rond het vriespunt en moest vanmorgen op diverse plaatsen worden gestrooid. De grens tussen Griekenland en Turkije moet potdicht. Er komen nu 10.000 vluchtelingen per dag via die weg en dat kan zo niet langer. Premier Rutte is duidelijk als hij in Den Haag de Brusselse correspondenten bijpraat over het Nederlandse voorzitterschap van de EU dat op 1 januari voor een half jaar ingaat. Als de Grieken hun grens niet in de gaten kunnen houden, moeten de overige EU-landen maar helpen. De politie heeft de beste website van Nederland. Politie.nl is woensdag uitgeroepen tot website van het jaar. De mensen die een stem uitbrachten vonden het een overzichtelijke, duidelijke en informatieve website, zegt het online magazine e een van de initiatiefnemers van de prijs. De kiezers konden een cijfer geven over het uiterlijk, het navigatiegemak en de inhoud van de site. Ook werd ze gevraagd in hoeverre ze die site bij anderen zouden aanbevelen. Onder het mom Armand's laatste show nemen familie, vrienden en fans donderdag afscheid van de vorige week overleden van, uh, protestzanger. In poppodium de Effenaar in Eindhoven konden de mensen vanaf half elf vandaag een laatste groet brengen aan Armand. Rond het middaguur volgde een bijeenkomst met sprekers en lijfmuziek van onder meer de kick. De Nederlandse reden zitten in zwaar weer door de afkalvende vrachttarieven en vele kostenverhogende regels. Steeds meer vervoerders staat het water aan de lippen. Dat zei oud-minister Tineke Tiene Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Redes. Woensdag in Rotterdam tegen de Telegraaf na afloop van de jaarvergadering. Bij de KNVR zijn 400 zeebedrijven aangesloten. Het is zo koud dat ik genees mijn papiertjes van dat andere papiertje af kan krijgen. Drama. Oh, de bewoners van ruim 500 woningen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West krijgen een nep televisie in huis om inbrekers af te schrikken. De zogeheten fake tv boodst de lichteffecten van een echte tv na en moet woninginbraak voorkomen. Amsterdam is volgens het stadsdeel de eerste gemeente die een proef met deze methode doet. Met apparaten lijkt het net alsof er een echte tv aanstaat waardoor inbrekers denken dat er iemand thuis is. De fake tv's worden verstrekt in de buurt waar de afgelopen jaren de meeste inbraken van... Heel nieuw west plaatsvonden. Oh, kleine lettertjes else. Uh, in de Australische hoofdstad Sydney moest de man een verklaring afleggen aan de politie nadat hij op luidruchtige wijze een spin had doodgeslagen. Buren dachten dat de man een vrouw in een sloeg en belden het alarmnummer. De buren hoorden een vrouw gillen en vervolgens de man met de woorden: Ik ga je vermoorden, je bent dood. Agenten die op de deur bondden kregen de man te spreken, maar die ontkenden dat er een vrouw in huis was. Mensen hoorden je duidelijk gilden en hoorden meubels die omvielen zijn agent tegen hem. De man moest bekennen dat hij niet een vrouw had geslagen, maar een spin. Een hele grote. <middels>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 Die je haatte, die je verleidde, die je Jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens, comme si c'était hier, j'allais.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 Si rom, si moi. Ja, oftewel vertaald in het Nederlands. Hij zingt gewoon over zichzelf. Hij stelt zich eigen even netjes voor aan het publiek. Maar het is natuurlijk wel mooie muziek uit 1974. En 70 was toch ook wel uh, muzikaal een topjaar, vind ik zelf hoor. Ja, ja, ja, ja. Het is inmiddels al uh, zeven minuten voor de klok van half zes geworden hier in de Afwashow. En ik heb nog van die hele mooie muziekjes. En muziekjes die ik bijna vergeten ben. En dit is bijvoorbeeld een nummer dat was ooit de allereerste plaat. Zeg ik uit mijn hoofd van het goede doel met Hans, Hans Westbroek. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Dit is het goede doel met Heizelaar uit 1982. uzelf te passen wanneer ik last van... het goede doel nog uh, tempo doeloe uit uh, dat album volgens mij ook in 1982 en die is toen helemaal kaal geplukt uh, om als single uh, uit te brengen. Hè. Er werden er allemaal tracks van gehaald en als singeltje uitgebracht en het werden bijna allemaal nog hits ook het waren echt de uh, topjaren voor je het goede doel. Sowieso voor de Nederlandse muziek natuurlijk je had uh, doe maar in die tijd en natuurlijk ook nog toontje lagen maar dit was volgens mij echt wel de eerste plaat van het goede doel. Of show, meer and when I see the sign that points one way the lot we used to pass by 60 Sound zit hier in dit plaatje. De en Balkaway René. Uit de categorie van Dan Mocht. Mocht je me s'nachts voor wakker maken? Het 1968. Gewoon echt helemaal te gek deze plaat. Ik zou hem eigenlijk gewoon zo nog een keer kunnen draaien. Maar ja, dat past niet zo in een radioprogramma. Dat hoort niet. Nee, nee, nee. Zo weet je nog wel voor vandaag, het is vandaag 26 november en dat is de 330ste dag van het jaar en er komen er nu nog 35, vandaag in 1442 in Zetogenbosch wordt door Reinier van Arkel een zinlozen huis opgericht, het is het oudste psychiatrische inrichting van Nederland. En vandaag in 1977 wel een triest moment in de uh, Revuewereld zoals dat heet. De dames Snip- en Snaptreden na 40 jaar voor het laatst op. En vandaag in 1962 een groot tv-festijn, want Mies Bouwman die presenteert 23 uur lang voor de televisie de inzamelingsactie Open het Dorp. Dat is uh, legendarisch geworden. Hè? Het werd zelfs uh, Tabel, zelfs de Media in Amerika destijds, heb ik wel eens ergens gelezen. En in 1688, Lodewijk XIV, verklaart de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog. Ja, want zo heette wij toen, hè? we waren toen nog geen koninkrijk. Nee. En in 1941 wordt vandaag Libanon onafhankelijk van Frankrijk. Nou, we gaan eens even kijken naar de sport. In 2000, de Nederlandse schaatser Gianni Romme rijdt een nieuw wereldrecord op de 10.000 meter in Heerenveen in de tijd van 13 minuten... 3 seconden en 40ste. En in 2005 Turner Jury van Gelder wordt in Melbourne wereldkampioen op het onderdeel ringen. Daar heb ik nou nooit iets aan gevonden om te zien. Het is misschien, het is uiteraard wel een hele prestatie, maar om naar te kijken. Ik snap niet dat mensen dat uh, kunnen kijken. Nou, dan gaan we naar mensen toe die geboren zijn vandaag uh, of jarig zijn. Als er ze er nog in leven zijn natuurlijk. En deze is niet meer in leven. In 1604 werd Johan Bach geboren. Hij was natuurlijk een Duitse componist. Hij overleed in 1673. En vandaag werd geboren Gerrit van der Veen, Nederlands verzetshel, verzetsheld. Hij werd geboren in 1902 en overleed in 1944. Kees Middelhoff, Nederlands radiojournalist en schrijver, overleed in 2007, maar zag het levenslicht ooit in 1917, vandaag 1939 geboren Petra Lasseur, Nederlands actrice, en Tina Turner is vandaag jarig, zij werd geboren in 1939, en Schut is een ex-schaatser, volgens mij in de tijd van Steenbaas Keizer, zij was ook een beetje de eeuwige tweede, zij zag het levenslicht in 1944. En vijf jaar later, in 1949, werd geboren Martin Lee, Brits zanger van The Brotherhood of Man, die wij hier zo vaak tegenkomen in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En Bouke Mollema is vandaag jarig, hij is van 1986, hij is natuurlijk een wielrenner. Dan gaan we kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 399 Paus Sirikius. Als ze dat bijgehouden hebben toen al, hè? dat het precies vandaag was. Je moet maar afwachten of dat echt zo is natuurlijk. En in 1985 overleed Sylvian Poons. Hij werd 89 jaar, hij was Nederlands toneelspeler en zanger. En ik heb er nog twee voor je. Pia Beck werd 84 jaar en overleed vandaag in 2009. Zij was natuurlijk een Nederlands jazzpianiste. En Pim Rentjes, hij was een Nederlands nieuwslezer en verzetstrijder. Hij werd 95 jaar oud. En hij overleed in 2014. Dan gaan we even naar het weer kijken van vandaag in het verleden. In 1921 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,3 graden. En het warmst werd het in 1983 met een maximumtemperatuur van maar liefst 14,1 graden. De zon die scheen maar liefst 6,7 uur in 1948. En in 1939 viel de regen heel erg lang, namelijk 11,3 uur. En die moeten we niet hebben, we moeten een ander knopje hebben. Oh ja, dat is zo'n mooi plaatje, die gaan we... Ja, prachtig, prachtig, prachtig, allermachtig. We gaan 19... we blijven in 1974. Alweer een plaatje uit 1974, heel veel 1974 vanmiddag. Hier is Betty White en never, never, never, never gonna give you up. Al bijna opgegeven voor Soraya, want ik hoorde niks dat je zou luisteren, maar ze heeft net even op Facebook geschreven van, je staat nu aan, hallo, dus hallo Soraya. Elke week bij Radio Els 558, de historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op bij Radio Els 558.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 in de rol als protestzanger met zijn nummer Chicago uit 1971, het is alweer tien over half zes geweest en ik wil nog zoveel muziek draaien zoals deze bijvoorbeeld, ook alweer uit 1974, allemaal 1974 bijna vanavond, hier is Kiki D. En jullie hebben de muziek in de luidspreker van de averschel van Radio Else 558. Kiki die uit 1974. I've got the music in me. Sowieso eens even kijken naar de Nederlandse snelwegen, Het is best wel druk om te staan. Meer als 140 files momenteel in Nederland. Op de a 14,4 kilometer tussen Laren en knooppunt Diemen. Vroom vroom vroom vroom vroom. Vroom, vroom 12 kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zaalt zoals dat heet. 9 kilometer op de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en nieuw vennep Kijken of we nog wat langere kunnen vinden. Dan moeten we, denk ik, weer naar die Randstad toe, want daar staat dat helemaal vast, denk ik. Uh, vroem, vroem, vroem, vroem, roem, Nou, het zijn allemaal kleintjes, ja, dat loopt er natuurlijk ook op. Hè? Dan heb je er ook zo 140 natuurlijk. 9 kilometer op de A12 tussen knooppunt Grijsoord en Duiven. 14 kilometer op de A12 tussen Driebergen en de Meren. 9 kilometer op de A12 tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Uh, 11,5 kilometer tussen Afrit Berkel en Rode Rijs en knooppunt Prins Kloosplein. Op de A13 hebben we het dan over, ook tussen de Prins Kloosplein en Afrit Berkel en Rode Rijs, staat 9 kilometer. 12 kilometer op de A15 tussen knooppunten Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. Nou, ik denk dat we het zomaar een beetje voor gezien houden. Je weet in ieder geval dat het vrij druk is op de weg. En daar zijn wij hier nu toe gekomen aan het plaatje wat ik gisteren al via YouTube op de Facebook-begin heb gezet. Omdat het niet zo'n bekend plaatje is, want we horen altijd: drive seat van die jongens van uh, uh, Sniff Tears, Maar dit vind ik eigenlijk zelf persoonlijk veel mooier. Het komt uit 1980 en het is allemaal getiteld One Love. this monkey sitting right on your shoulder? Do I respect your ideal? Took out the reason from all that I told ya And said how does it feel To have one love, to be two together Fromsters are from my paper People die for ideal But I've got another way In het zenuwen van denken, want ik vind dit gewoon geweldige muziek met een beetje zelfs reggae invloeden erin, hè, als je goed geluisterd hebt. Je hoorde Sniff in de Teers uit 1980 met One Love, en we gaan twee jaartjes verder in de tijd in 1982, een beetje humormuziek vind ik zelf. We gaan naar Kid Creole en de Coconuts, alleen in de naam van de, titel, van de groep natuurlijk alle, en de titel van het plaatje ook hoor. Annie, I am not your daddy. Het is tien voor zes in de avondshow bij Radio Helles 558. Goedenavond. I'm not your daddy. de kids wheel and the coconuts uit 1982. We're doing, we're doing. Vrijdag overdag overeerst de bewolking en kan het vooral in het noordwestelijke helft af en toe motregenen. De maximaal loopt uit 1 van 5 graden in het noordoosten tot 9 graden in het uiterste westen. De zuid tot zuidwestenwind verandert afhankelijk, aanvankelijk nauwelijks in kracht, maar neemt in de loop van de dag in de kustgebieden toe tot hard en vrij krachtig. Power music in the Alpha Show. Nou echt wel hoor, we gaan er zo mee stoppen. Oh, dat was weer een uurtje Jolijt, lol en hele goede muziek. En wat informatie ook nog. Dus wat wil je nog meer? We deden vandaag de show voor donderdag 26 november van het jaar 2015. Wat klinkt dat een beetje winters, hè? als je in november, eind november zit? We krijgen zo meteen eerst nog even Sinterklaas van dit weekend, geloof ik. En dan gaan we alweer richting de kerst. En dan is het zo weer nieuwjaar. En waarschijnlijk gaan we begin december beginnen met die elle lange top 1000. Dus waarschijnlijk komen we dan een paar uur lijf in de lucht om, want anders redden we dat natuurlijk allemaal niet om op Oudejaarsdag af te sluiten met de nummer 1 van die lijst. En dat wordt een hele bijzondere lijst. Uh, dat is namelijk de lijst die ooit is uitgezonden door Radio Veronica vanaf C in juni 1974 ter gelegenheid van de 500ste top 40. En Dat betekent dat je de 1000 best verkochte plaat hoort over de periode 1965 tot medio 1974. Dus een zeer bijzondere lijst, want het was tevens ook de eerste top 1000 die ooit uitgezonden werd in Nederland. Dus ik zou zeggen blijf erbij de komende weken, heel de maand december bij Radio Els. 558, want dan wordt hij compleet uitgezonden. Ik heb nog één plaatje voor je, een stukje in ieder geval. Dat wordt de Rolling Stones uit 1980, dus wat moderner werk van de jongens. Getiteld Emotional Rescue. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag. waarmee echt rekening gehouden wordt dat is Poetekeloerisch afwasshow